Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De sleurhutten staan weer in de rij, want het is Zwarte Zaterdag. Op flink wat plekken op de Europese vakantieroute staat het urenlang stil. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland bijvoorbeeld, maar ook in Duitsland. Helene de Geest van de AWB. Zagen we vanmorgen bijvoorbeeld al ten zuiden van München. Daar was het echt opvallend druk wel. Uh, daar stond echt morgens om zes uur was de vertraging al uh, meer dan twee uur. Van München naar Salzburg. Dus uh, ja, het zijn niet alleen Fransen. Het zijn, er zijn sowieso heel veel Europeanen met de auto op vakantie dit jaar. En dat zien we wel duidelijk terug. En na vandaag is het nog niet gedaan met de drukte. De ANWB voorspelt dat komende zaterdag ook weer een zwarte wordt. Een Nederlandse motoragent is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding. net over de grens met België. Volgens een getuige reed de motoragent heel hard en zonder sirene en zwaailichten. Door de botsing werd hij van zijn motor geslingerd. Het RIVM wil het rioolwater twee keer zo vaak gaan onderzoeken op corona. In plaats van één of twee keer per week wordt het dan drie of vier keer, staat in het AD. Daardoor is, eerder duidelijk, is het eerder duidelijk als het virus weer oplaait en in welke gebieden dat is. In het rioolwater is corona namelijk al te spotten voordat mensen ziek worden, ook als ze helemaal geen klachten krijgen. En geen bronzenplak voor de Nederlandse judoploeg. Ze verloren de strijd om de derde plaats van Duitsland. Voor Henk Grol was het zijn laatste judopartij. Zijn lichaam is op, zegt hij. En daarom stopt hij ermee. Ik vond het een fantastisch mooie sport. Ik heb hiervan genoten. Ik heb gestreden. Ik heb gewonnen, ik heb verloren. Ik heb alles meegemaakt. Ik ben door het putje gegaan. Ik ben weer opgestaan. Ik had graag een ander einde gewild, maar dit is ook topsport. Ik kan winnen en verliezen heb ik nog het weer. Nat, natter, natst vandaag. Graadje of 19. Gelukkig klaart het vanavond wat op. Morgenmiddag opnieuw veel regen en dan een gaatje of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de A9 richting Amstelveen. Tussen met hodendrecht en Amstelveen na een aanrijding dicht. Een pijlwagen van Rijkswaterstaat is aangereden. Daarbij is olie gelekt op het asfalt.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 Zuste, hielden de buren. Ja, zuste, nee, zuster. Laten we allemaal doen wat we willen. Zonder te schreeuwen en zonder te gillen. Doe wat je het liefste doet. Ja, zuste, nee, zuste. Dan is het altijd goed. Ja, zuste, nee, zuste. Ja, zuste, nee, zuste. Ja, zuste, nee, zuste. Ja, nee, de geschiedenis van twee oude mensjes.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 was een vekje in Parijs om de contributie te verder. Ongebiedte sigaret het zetten aan de voorte tijd. Is een eentje Frans zitten te leren. Maar toen niemand er verstond, deed hij maar. Oba, Oba, Oba, Oba, Oba, Oba, Oba, hop, hop! Oba, hop, hop, hop. hop, hop! Oba, Oba, Oba,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 Bij elkaar, al worden we meer dan 100 jaar, wij blijven vrienden tot onze laatste snik. Hoe ba, hoe hop hop hop. hoe ba, hoe hop hop ba, Wij ba, hoe hop hop, hop. Wij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 Wij zijn twee vrienden met een gouden hart. Hup hup hup hup. Hup hup Wij vormen samen een paarappart. Hup hup hup hup. Hup hup Wij zijn twee vrienden met een gouden Uba, uba, uba,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 to it's itself.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 Je moet als man toch zorgen voor je kinderen. Een goede vader die blijft steeds op zijn post. Je moet als man toch zorgen voor je kinderen. Dus als het even kan, ja dan, als het even kan, ja dan, gewoon ergens anders in de kost.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 Jordaan. De ene week hebben we meerdere nummers van Wim Sonneveld. En vandaag meer nummers van Johnny Jordaan. U hoorde hem met uh, Bij Ons in de Jordaan. En daarvoor ook een plaatje van hem met Als het even kan, ja dan. TVM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek.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 Van het tototje En de lampen En de bumper En het stuur Het is te voor 7,50 Niemand? Nou, 5,5 gulden dan? Of vindt u dat Nog te duur? Wil een klokje zoren, die al die door het balvel en ze brengt van overal. Een liedje, een ander melodietje, en een ander liedje, al die brand van heelal. Ik een vlokje gehoord, ik heb een vlokje gehoord, een een Door het al te lenten breng overal een rietje en een andere melodietje. En een ander met een liedje, al die bracht van het heelal. Zij dronk Ranja met een rietje, mijn Sofietje. Op een Amsterdamstheraas. Zij was Hollands als het gras.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 Kromo, overal onderin oog, altijd zet zijn broekje met scheuren, zijn mondje steeds onder de droom. Toch was ze de schat van een jongen, ik. Je tanden, doe maar maar kleine man, Trek je er niks van aan. al zegt men ook schoffie en brutale kei. Want toch het er niet mijn kind, hoe een ander je ook vindt. Je bent en blijft toch een moedersvane, orde nee. En als hij vermoeid. En het spelen Naar wit werd gebracht door zijn moed Kuste zij een blij Welterusten En dekte hem warmtjes toe En als ze dan zijn kleertjes gemaakt had Had ze hem nog even een zoen in de zonkse beleid in Godiger als alleen maar een moeder kan doen gewinnen jorden. Als zegt men ook schoffie en brutale gein. Want toch het eindert niet mijn kind hoe een ander jou vindt. Jij bent een blij. Ik keek nog even om, halverwege we het station. Ik zag mijn dochtertje, ze vloog achter me aan. Ze snikte, Papi toch niet zo snel? Papi toch niet zo snel?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 Mijn meisje voor de snikken Nam ik haar op mijn arm en ging naar huis terug Ik wil opnieuw beginnen met de moeder van een kind Wat gebeurd is, dat vergeet ik liever vlug Ze snikte, papi, loopt toch niet zo snel Papi, loopt nog niet zo snel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 als zit je pak niet altijd in de klas, toch vind ik dan nog niet jou in mijn sas. Heel van anderen nooit iets weten, omdat ik zoveel van je haalt. Al doet jij echt dit dan, de Zoveel van je haal Lief en leeg Zoals je weet Deel ik altijd Met jou ik Weet heel goed Hoe jij dat doet Je geeft een gaat aan mij, dat heb ik steeds Geweten Al ben je dan ook Een rare man Denk ik soms dat je enkels kelder kan? Toch gaan we het ons omdat ik zoveel van je hou. Ik vind maar een gewone ding. Het ging boeiend stuk Mijn voeten zijn wat moeilijk Ik krijg haast nooit waar ik om vroeg Maar ik kreeg jou Die nog niet hebt wat er moet zijn. Het is een feit, zeun ben je niet. Maar je bent Sjaar, eigen griep. Je hebt niet zo'n reclamelach. Met tanden wit als haargeslag. Je smeert geen smurrie in je haar. Maar niemand krijgt het uit elkaar. Jij en ik. Ik en jij. jij. Jij hoort bij, bij mij.